In de gevangenis in het zuidoosten van Turkije zijn bij een brand 13 doden en 5 gewonden gevallen. De gevangenen hadden tijdens een opstand brand gesticht. Zij stonden onder meer betere leefomstandigheden. Door brandende matrassen en dekens ontstond giftige rook. Zeker 20 mensen liepen rookvergiftiging op. Volgens een Turkse nieuwszender was een van de aanleidingen voor de opstand het ontbreken van airconditioning in de gevangenis waar zo'n duizend mensen zitten.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 Het is bijna drie minuten over, vijf op deze 17 juni 2012. Het is uh, wonderzondag, misschien wel. Matchday noemen ze het ook. Um, D-day of uh, de dag der dagen. Nou ja. Dat soort dingen allemaal. Helemaal superlatieven voor, uh, voor die ene wedstrijd. We moeten met in ieder geval twee doelpunten verschil winnen van Portugal. En dan moet Duitsland ook nog winnen. Het zou, het zou ons toch gebeuren dat wij straks echt een, echt een weet ik veel, goede wedstrijd spelen. Vier in winnen van Portugal. Uh, Ronaldo aan het huilen maken. En dat dan Duitsland één in gelijk speelt. En zo, dat kan. Dan lig je er alsnog uit. Een stok verdiend, vind ik eigenlijk wel. Um, als je vanavond... Uh, TV gaat kijken, dan hoor je ze niet. Maar mocht je denken, van, nou daar heb ik helemaal geen zin in, TV kijken, ik kan het allemaal niet aan. moet je echt de radio aanzetten, want dan hoor je namelijk Jack van Gelder en Bas Stiglen. zijn de twee mensen die altijd verslag doen van de wedstrijd. Eh, van het Nederlands elftal. Samen doen ze dat, dan eh, doen ze het een beetje om en om. Want ja, je moet er ondertussen ook nog een keer een slokje water nemen, natuurlijk. En Bas Stiglen die mag dus vandaag zijn muziek uitzoeken. Crack the playlist. Crack the playlist met commentator, voetbalcommentator Bas Stiglen. Goedemorgen Bas. Goedemorgen Luc. Ja, nou heel even kort voordat we over muziek gaan praten. Het voetbal, uh, straks vanavond de wedstrijd tegen Portugal. En jij doet daar weer verslag van. Uh, uh, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ja. Dat klinkt niet alsof je er heel veel zin nee, in hebt. Ik, ik heb er hartstikke veel zin in. Ja? Ik heb alleen niet ongelooflijk veel vertrouwen in. Dat is een heel groot verschil, omdat ik denk dat we het niet gaan redden. Nee. Dat betekent niet dat ik, ik hoop dat we het wel gaan redden, maar ik denk... Dat we het niet gaan redden. Ja, en is er dan, als je het in percentages moet uitdrukken, hoeveel procent in jouw hoofd denkt van, nou, wie weet dat wonder van Garkov? 10 procent. 10 maximaal. Ja, Wij he? spelen tegen Portugal bijna nooit goed, Luc. 10 nee. keer gespeeld in de historie en we hebben we maar één keer gewonnen. Ja, met 1-0, geloof ik. Hè? Ja, dat is ja. ook nog, ik geloof, twintig jaar geleden. Ja, nou, pff, fijn. <laughs> Heb je het <zo> wel naar je <laughs> zin nog daar? Want ja, uh, ik, ik, ik zag allemaal regen en de Nederland speelt slecht en heel veel reizen telkens op en neer en dan weer in die oven van Garkov. Is het nog wel leuk? Jawel, het is hartstikke. Kijk, dat basiskamp in Krakau is leuk. Krakau is een geweldige stad. Ik kan zo bij de VVV van Krakau gaan werken. Zoveel reclame heb ik er al voor gemaakt. Ja. En Krakau, ja, dat is heel warm en je moet reizen. Nou ja, dat hoort een beetje bij het toernooi. Nee hoor, ik, vind, ik heb het hartstikke naar mijn zin. Ja, nou, hopelijk dat je nog niet uh, naar huis hoeft na vanavond. Dat gaan we afwachten. Um, we gaan het hebben over muziek. Je hebt een lijstje opgestuurd met uh, twaalf met platen. Ik hoop dat we die allemaal kunnen draaien. Um, en wat meteen opvalt is dat het nou niet bepaald uh, rustige muziek is om even lekker weer uit te rusten. Nou, vind ik wel. Ja? ik kan me voorstellen dat als je het uh, aan je moeder vraagt... dat ze daar anders over denkt. Het, het ja. is nogal hard. Ja, ja, jij, ja. Jij, jij bent van de harde muziek, van de hard rock, punk rock... en dat soort, uh, dat soort genres? Ja, metal en zo. En uh, harde gitaren, snoeien, harde, snerpende gitaren. Ik speel zelf ook gitaar, dat helpt ook. Okay. Niet heel goed, overigens. Yeah. Uh, maar toch, dat, ja, ik, dat, dat spreekt mij aan. Oké, okay. hoe dat kwam wil ik zo meteen van je weten. We gaan eerst de eerste plaat draaien. Dat is AC Dizzy met Hells Bells. Waarom die plaat? Omdat dat mijn, eigenlijk mijn allereerste aanraking is... met zeg maar harde gitaarmuziek. Toen ik een jaar of 14, 15 was en iemand mij dit liet horen... dat ik dacht, wow, dit is te gek. Ja, en, en, en heb je toen dat singeltje gekocht? Of, of, of hoe is dat toen verder gegaan? Nee, ik heb de LP toen gekocht. Ja. Uh, en dat, die hele CD, of LP zeiden we vroeger toen nog... dat is echt een ongelooflijk goede CD. En toen was ik echt wel een beetje verslingerd aan AC /DC. Ja, we gaan hem draaien. hell's bells AC dc We knallen er lekker in Hell's Bells in Crack the Playlist met Bas Tichler. Nu ik het weer zo hoor trouwens is het eigenlijk een soort popmuziek geworden. <laughs> ik het toen heel hard. Ja, maar dat komt omdat het daarna is. Ik bedoel, je hebt nu ook, uh, uh, hoe heet dat ook alweer... Uh, ach, met die... Uh, wat is dat? Skrillex en zo doet. Ken je dat? Ach, nee. hoe heet dat nou? Ja, dat is een beetje drum en bass met heel veel elektroden doorheen. En dat is zo hard. Dat is echt. Daar word je niet heel vrolijk van. Dit is een stuk leuker, gelukkig. Ja. Um, je, had, uh, je raakte verslingend aan, uh, aan ACDC. Hoe is het daarna verder gegaan met de, met de muziek? Ben je, ben je er heel erg in, in gaan verdiepen? Nou, ik heb van ACDC wel een van de bands waar ik echt alle CD's van thuis heb staan. Mm -hmm. Ik vind ze overigens van de laatste jaren niet meer zo sterk. Maar daarvoor wel. Uh, ik heb ze een paar keer live gezien ook. Hele mooie act. Waar echt van alles gebeurt met, met, met kanonnen op het podium. En grote <tus> poppen en gekkigheid. Ze hebben op een gegeven moment uh, echt de meest gekke trucs uitgehaald. Het is natuurlijk ook die gitaristen... Hè, die we in dat schoolpakje over het podium ziet lopen. Dat kennen de mensen misschien wel. Um, ik ben een beetje, maar dat is ook zeg maar in de beginperiode. ben ik uh, een beetje in Iron Maiden verzeld geraakt. Dat was eigenlijk een beetje dezelfde tijd. Aha. En dat is ook grappig, want dat eigenlijk geldt er hetzelfde voor wat ik zo even over ACD zei. Dat als je dat nu terug hoort, is het bijna popmuziek. En toen moest je eigenlijk lange haren hebben om daarna te mogen luisteren. Ja, ja, ja. zullen we Iron Maiden dan meteen draaien? Ja, dat is goed. Hè? De Trooper heb je uitgekozen. Waarom die? Klassieker. Eh, misschien wel een van de mooiste. Ik had eigenlijk Rhyme of the Ancient Mariner wilde uit, uh, willen uitkiezen, maar die duurt 13 minuten. Oh ja, dat zonde, wilde, ik, je, wilde ik je niet aan doen. Dus. Nee, Oké, okay, de Trooper. Maiden en The Trooper. Dit valt dan nog mee qua lengte. 13 minuten is ook wel zonde, want dan heb je, ook, uh, ja, heb je weinig tijd over... om al je andere liedjes te draaien. Uh, we gaan naar Billy Talent, Bas. Uh, Sympathie. Ja, Canadees bandje. Uh, het, het, het is echt een beetje recht toe recht aan rock. Tikkeltjes schreeuwerig af en toe. Die zanger heeft uh, wel een ontwikkeling doorgemaakt... want die kon vroeger alleen maar schreeuwen... en later is hij een beetje gaan zingen. Mm -hmm. Of is in ieder geval iets gaan doen wat, wat meer op zingen lijkt. Um, dat klinkt als stom, maar ook dat vind ik leuk, weet je wel. Ik heb eens een keer zo'n metalband ook voorbij horen komen... die alleen maar... Uh, de hele grunten <laughs> ja. heet dat. Ja. Maar zelfs dat vind ik dan wel grappig voor eventjes. Deze zanger zingt wel, maar doet het wel een beetje schreeuwerig. Het grappige is eigenlijk, of het is eigenlijk helemaal niet grappig... maar het opmerkelijke, deze band heeft een drummer en die heeft MS... Oh. Daar heeft hij nog niet zoveel last van uiteraard, want anders kan je niet meer zo goed drummen. Dat is echt een heel zielig verhaal. Uh, daar hebben ze ook liedjes over geschreven. Dat is overigens niet het liedje wat we nu gaan draaien, geloof ik. Mm -hmm. Ik kan dat deze band. Ja, echt, ik vind het lekker recht toe recht aan. Ja, en hoe kom je dan bij deze muziek? Is dit, want dit is nu niet iets wat, wat op de radio wordt gedraaid. Tenminste, niet, uh, niet genoeg, neem ik aan in jouw oren. Maar, maar hoe kom je hier dan bij? Is dit een zoektocht op internet geweest? Nee, weet je, ik ben, ik ben nog niet eens zo oud. Ik ben veertig. Maar ik ben op zich wel een beetje een oude lul... In, dat opzicht dat ik ongelooflijk leuk vind om in een platenzaak... maar die zijn er steeds minder, ja. in bakken te frommelen. Mm -hmm. En dan zie ik een voorkant of ik zie een platenlabel... en dan denk ik, oh, dan ga ik eens gewoon een stukje naar luisteren... en dan koop ik iets. Oké. Okay. koop cd's. Jij, dat is leuk, hè? Jij bent nog zo iemand die dan aan de, aan de balie van zo'n platenzaak zit... met zo'n koptelefoon ja. op. Ja, ja. Nou ja, ik vind dat ook echt als een soort uitje. Ik vind ja. dat leuk. Ik vind ook een cd's in de kast, iets in je hand hebben, boekje, mooi. Opzetten, oké. Okay, dan gaan we hem opzetten. Sympathy van Billy Talent. Don't make it all okay It's not okay When push comes to shove I'll put on the gloves Intentions are cruel De playlist Sympathy, Billy Talent. Uh, Bas Tegelen kiest de liedjes uit en gaat voor plaat 4 Pennywise draaien. Dat is, uh, dat is een punkrockbandje en daar luisterde ik vroeger heel erg veel naar. Oh, wat leuk. Ja, dat vond, was ik echt, uh, nou ja, fan. Jo, oh, een beetje nou, fan. dat mag best. Ja. Ik, ik, dat, ik, dit is een, zeg maar mijn studententijd. Dus dan heb je het over begin jaren 90. Mm -hmm. Toen had ik een, uh, ja, weet je, de muziek die je vrienden draaien wordt... als je dat leuk vindt, ook een beetje jouw muziek. En uh, een van die jongens die kwam een beetje in die punkrockhoek terecht. En Pennywise was daar een van de labels van. En dat vond ik toen meteen een leuk bandje. Fris, vrolijk, uh, ja, een beetje niks aan de hand. Uptempo, energiek. En uh, ja, ja, ja, be ja het, een beetje skate muziek. Dat ja. deed ik overigens niet, maar ik, dat, ik, ja, ik word altijd wel vrolijk als ik het hoor. Ja, een beetje, een beetje van die pretpunk was het eigenlijk. Ja, Waste of time, gaan we draaien. For all you sinners, have you ever wondered Into somerical life, a, somber, a quick adventure Not much to mention, a slow procession Leading us to die, is there a heaven A distant valley, a golden meadow Waiting for us in the sky, no one right answer Spirits revoken, still I just can't help but wonder why Seems like a tragic west time. Who cares what happens when you die Life's too short to wonder why Churches and holy temples, they all conspire to tell me how to live my life. And no religion, omnipotent, could ever provide food to quench my mind. And now I wonder, the sky I'm under, is there a heaven waiting for me when I die? No one right answer, the spirit seems broken, still I just can't help but wonder why. Seems like a tragic way to die, who cares what happens when you die? Life is hard to wonder why. Questions I can't tell the difference. Too many abstract thoughts now wrestle in my mind. Too darkness, somewhere should be waiting. A final truth to shower me with light. The birth of wisdom and death of glory. It's every night since like I found out it was all a lie. No one might answer, spirit's and broken Still I just can't help but wonder why. Seems like a tragic waste time. Who cares what happens when you die? Life's too short to wonder why. Anyways, nummer 4, de plaat nummer 4 was dat Waste of Time. Um, voor 5 gaan we naar... Uh, wacht, ik ga naar Metallica toe. Want daar heb ik wel Ach. even zin in. Metallica met Blackened. Dat is, ik, Ach, er werd man. hier al gezegd door, door Ewald. De technicus die zei... Oh, oh nee, dan is het een... Uh, het is een kenner hoor, het is een kenner. Ja, ik vind <laughs> dit, dit sowieso... Die cd waar die op staat Justice for All... Dat vind ik nog steeds de beste cd die ze gemaakt hebben. Uh, nou zijn er ook kenners die zeggen... Ja, en Master of Puppets dan. Ja, ook eigenlijk wel. En Kill dan, ja, dan, Ja, ze allemaal wel noemen, die band is zo ongelooflijk goed. Maar dit nummer vind ik echt heel bijzonder. Dit nummer is snel en strak en er zitten riffjes in en er zitten hele kleine tempo-wisselingen in. En hele kleine verspringingen dat ineens alles een halve maat opschuift. Dat is echt, ik speel gitaar, zoals yeah. ik zei. En ik wil dit nummer, kan ik een beetje meespelen, maar dan moeten ze wel vrij draag spelen, want anders lukt het niet. Dus je het is, niet doel normaal is nog, ja, hard. Ja, Het is je ultieme doel is dat ooit nog een keertje volledig mee te kunnen jammen. Ja, als ik dit <laughs> op vol tempo echt foutloos mee kan spelen, dan, nou, dan denk ik dat ik echt gelukkig ben. <laughs> We gaan het proberen op de luchtgitaar, dat moet nog wel lukken denk ik, blijkend. Metallica, Blackened, Crack the Playlist. Um, dan gaan we door met uh, Tank uh, 86. Tank 86, nog nooit van gehoord. is uh, Krieger wil je horen, Bas. Ja, <laughs> ja dit is een dit is Nederlandse band, by the way. Volgens mij ja? komen die jongens uit Tilburg. Oké, okay, heel goed. Uh, dat, dit is ook gewoon metal en dat is ook echt beuken. Dus harde gitaren, strakke riffs, donkere sound... Uh, en die ben ik echt stom eens een keer tegen het lijf gelopen. Ja, niet die jongen zelf, maar die bent, ik denk, op... Ja, VPRO's uh, Luisterpaal. Ik weet niet of je dat kent. Ja, ja dan kun je al die plaatjes aanklikken... Ja. en dan kun je lekker luisteren. Gratis, exact. Ja, ja, Internetsite. Dan kun je, dat is echt een soort platenzaak online. Dan zeg je, oh, dat, dit vind ik leuk... en dan kun je daar een stukje van horen. En daar ben ik deze jongens tegengekomen. Dit, zijn, dit is een metalband, nou, zoals ik zei, uit Tilburg volgens mij. En die uh, hebben geen zanger gevonden. Dus die dachten, nou, dan kunnen we het nu zelf proberen... en dan klinkt het nergens naar. Dan doen we het maar niet. Dus het is allemaal instrumentaal. Ja. Maar het is echt lekker. Ja, en, en, en mis je dan niet die zanger die er dan in, uh, in eigenlijk hoort te zitten? Nee, het is een beetje met een goed vegetarisch gerecht. Daar mis je het vlees ook niet. Nou ja. Met goede instrumentale muziek, dan denk je, oh ja, prima. Mm. Tank 86, mm. Gottes De playlist met Bas Tichelen. Goedemorgen, Bas. Goedemorgen. Wij gaan naar uh, Bad Religion, Tiny Voices. Ja, dat, is de, dat zijn de godfathers of punk rock. Ja. Daar is het voor mij met punk rock in mijn studententijd allemaal mee begonnen. Dit, dit is fantastisch. Ik heb ze een paar keer live gezien. Uh, ik kan me herinneren de eerste keer dat ik ze live zag was in Rotterdam, in Nighttown. Toen was ik student en uh, ik zag er keurig uit. Want dan heb je dan aan polo-shirtjes of rugby-truitjes hoorde dat. Hè, toen. Ja. En toen kwam ik met een vriend van mij, die er ook zo uitzag, kwamen wij in uh, Nighttown in Rotterdam binnen. En daar stond een hele zaal vol met mensen in zwarte t-shirts en met hanenkamer. <laughs> en die wezen allemaal naar ons, de andere kant op, van: nee, de disco is daar, <laughs> hier is Bad Religion. Ja. Maar toch, toen hebben we dat concert. Alle nummers van voor tot achter meegezongen. Uh, echt, we wisten alles uit ons hoofd en toen dwongen we toch enig respect af. <laughs> Nooit overwogen om zelf een Hanenkamp te nemen en een zwart t-shirt aan te trekken? Nee, dat nee. is helemaal mijn ding. Ja, nee, ik, zie er, ik zie er niet uit, laat ik het zo zeggen, de muziek waar ik naar luister past niet bij mijn uiterlijk. <laughs> Oké, okay, heel goed. Bad Religion, Tiny Voices. Tiny Voices in Crack the Playlist. plaatjes van Bad Religion. Um, ik ga weer naar een bandje waar ik zelf vroeger ook fan van was. Nog steeds wel. Ik vind het echt gek. Effects. Ja, dat is ook briljant. Ja. Dat, is, dat is eigenlijk bij mij gekomen na Bad Religion. Ja. En Effects is nou ja, wat, wat speelser en wat grappiger. Die luisteren zijn volgens mij echt knettergek. Ja. Die maken er op het podium ook een ongelofelijke zooi van. Die beledigen het publiek. En het is echt grappig. Fat Mike heet die zanger, toch? Fat Mike, ja, ja, ja. Het is echt. Ze nemen zichzelf ook totaal niet serieus. Dat bevalt me ook wel. Ja. Het zijn, het zijn twee Joodse jongens: een jongen uit Mexico en een jongen uit een. Zeg maar eh, gewoon blank Amerikaans gezin. En ze hebben een cd. En die heet ook eh, White Trash, Two Heaps and a Bean. Dat ja. zijn dus geldwoorden voor iemand uit een blanke wijk. Nou, Two Heaps, Twee Joden en een Bean. Een Mexicaan. Dus dat geeft eigenlijk wel aan hoe ze in het leven staan. <laughs> ze hebben ook eentje die heet uh, Punk in Drublic. Ja, in Punk in -like, ja. <laughs> In plaats van <laughs> Drunk in Public. Ja, dat is ook goud. Ja, dat is een van de beste cd's trouwens. Ja, ja die is echt te gek. Ja. Dat is, hier deed ik mijn krantwijk op. Het was echt oh ja. het was heerlijk, vond ik dat. Mensen kregen allemaal halve krantjes. Ja. <laughs> ja, precies. Dat was echt een gek. Goed, dus jouw muziek. Linoleum. Nou ja, luister mee. Goeie band. Uh, no effects. My closest is really Nou, no effects, track the playlist. Nog twee te gaan, Bas. Um, uh, we gaan naar de Dirty Pretty Things. Dat is een, uh, een wat, wat, wat jonger beentje dan de rest van de bands die je hebt uitgekozen. Uh, Deadwood. Ja, ik probeer daarmee aan te geven dat mijn muziekontwikkeling niet stilstaat. Ja. Als ik alleen maar van die, met die muziek uit de jaren tachtig aankom, dan vind ik ook altijd zo droevig. Ja. Um, daarmee... ...geef je namelijk aan dat je echt oud wordt... ...en je niet meer naar muziek van nu luistert. Ik maar dat luister doe je, je wel, je, nog, je jo, pakt ik, wel luister, de... ik zit soms in de auto ook naar Fresh FM of zo te luisteren... ...en dan hoor je alleen maar dance Dat ah, okay. vind ik ook best leuk af en toe. Ja, ja, ja, maar, ja? Ja, nee, maar het, is, het is niet dat je, je... Je blijft wel doorzoeken in die platenzaak waar je ja, zit. Van de ja, nieuwe muziek en, ja. ja, absoluut. Maar ik vind dit een leuk bandje. Uh, ze bestaan volgens mij trouwens al niet meer. Want volgens mij hebben een paar jaar geleden die jongens gezegd... dat ze toch liever solo verder wilden. Het is Engels bandje, Britpop. Ik vind het echt een beetje typisch Britpop. Gewoon springerig, vrolijk. Ze hebben nog één hitje gehad in Nederland. Misschien dat sommige mensen dat weten. Bang, bang, your dead. Dat was nog een klein hitje. Paratrook. Oh ja, inderdaad. Ja, ja. dat waren deze gasten. Volgens mij bestaan ze dus niet meer. Maar het is gewoon een, ja, lekker Britpop. Niks, geen moeilijke dingen. Gewoon gezellig, beetje springen. Mm -hmm. World boys, it's so you make it You advertise that nah, you run and take it. the oldest child, only the best for you And the years of my life Some was were so good, but now and again I feel I was of the power The hold in my soul, It's tatters all these tears Well, I don't see it that way Away, away, whatever today? The dancing will they really mean And there's something more Something's gonna change Away, away, you got be say But how do they know? Never seen it and what will you do When they forget your name When you up forget another world? <laughs> don't give me that face I know when I should live in disgrace Not take up the damn wood I knew this place Was never the place for me that rolled by your was so good But now I know that you were a guy With a holes in your soul It's time to all these years No, you can't see it that way Away, away, what happens today? The dancing ones, they really mean it And mark my words, something's gonna change Away, away, you got what say But how do they know when they never see you? And what will you do when they forget your name? Will you again forget another one left Pretty Pretty Things en Wood. Hey, pas is er nog wel zijn er nog wel uh, bands die jouw uh, muziek smaak uh, en dan, nou ja, goed, los van deze die we net gehoord hebben, maar Bad Religion, Iron Maiden, Pennywise, ook misschien wel ACDC. Zijn er tegenwoordig bands die dat kunnen overnemen? Want op een gegeven moment gaan die bands natuurlijk stoppen, hè? Die, die, die, die, die, ja, die worden oud. Ja, dat, ik vind dat eerlijk gezegd niet echt. Uh, dat is ook heel moeilijk. Het gekke is ook, want dingen evolueren ook. Want als ik naar Metallica luister, wat ze nu maken... Ik, daar zitten nog steeds hele goede dingen bij. Want ja? ze hebben weer een best goede cd gemaakt. Echt waar, ja? Zo, maar is... Dat is, ja, ja, dat is echt weer een goede cd. Okay. Ik kan even vergeten hoe die heet, maar de laatste is echt weer goed. Maar als je die sound uh, naast de sound zet van hun eerste cd... dat is een wereld van verschil. Dus je kan ook niet zeggen dat Metallica nog hetzelfde is als toen. Dat wil ik er eigenlijk maar mee zeggen. Dus hm. je evolueert wel een beetje mee... Ja, er zullen wel nieuwe bands moeten komen. Ik vind het moeilijk, af en toe ontdek je iets. Maar ik, ik, nou ja, de, de, de iconische namen die je net noemde... Dat, ik zie daar voorlopig nog niet zoveel vervanging voor. Nee, maar komt dat dan ook misschien omdat, omdat gewoon uh, hardrock en metal... Dat, dat, dat, ja, dat genre is eigenlijk ja, uit, om het zo maar eens te zeggen? Ja, dat kan ook wel. Je hebt natuurlijk altijd wel weer... Uh, uh, vlagen van bepaalde muziekstijlen die de geschiedenis in zweven. Mm -hmm. ik bedoel, in de jaren zeventig had je dit en in de jaren 80 had je dat. En de laatste jaren komt het wat meer uit computers. Dat vind ik overigens helemaal niet erg, want dance is ook hartstikke leuk. Maar daar ligt wat meer de focus op. Yeah. Hoewel ik ook het gevoel heb dat we wel weer een beetje... Dat, laat ik zo zeggen de gitaar uh, wel weer een beetje herontdekt is, ook de laatste jaren, dus er is wel hoop. Ja, nou ja, uiteindelijk komt natuurlijk alles terug, want dan raken mensen weer een beetje zat van de computer en dan komt dat, komt dat, uh, dat gewoon ouderwetse gitaargeluid weer terug. Dus ja, ik hoop met ik je mee. Dat. Je hebt nog één plaat te gaan en uh, gekozen voor een uh, Nederlands product. Uh, veel mensen zeggen dat dit de beste band van Nederland is. Ja, was moet je zeggen, Want ja. ook zij zijn ermee oh, ja. gestopt. Um... Ja, Johan. Mm -hmm. Ik vind dat echt een ongelofelijke topband. Ik heb ze live gezien bij een afscheidstournee in Utrecht, in Tivoli. En ja, het is, het, als je ernaar kijkt, is het misschien wat statisch. Ik kan me herinneren dat je collega Willemijn Veenhoven in haar programma ooit zei. Het was net alsof ik naar het Testbeeld zat te kijken. <lacht> Vroeg ik een beetje flauw. Het klopte wel hoor, maar denk ja. Maar die muziek, ze hebben volgens mij ze hebben goed geluisterd naar de Beatles. Ze hebben goed geluisterd naar Crowded House. En hun eigen stijl er een beetje opgeplakt. Het is een hele mooie melodische rock, maar wel relatief rustig. In ieder geval rustiger dan wat we nu hebben gehoord. <laughs> onderschat. Echt ongelooflijk onderschat in Nederland. Maar ja, pergola, de cd die ze hebben gemaakt... is misschien wel de beste cd die ik vind ik, hoor, die ooit in Nederland gemaakt is. Ja, ik denk dat heel veel mensen het met jou eens zijn. En heel veel mensen zullen blij zijn dat jij I Feel Fine gaat draaien. Dank je wel, Bas, voor, uh, <laughs> dankjewel voor, uh, voor je muziek. En ja, graag gedaan. Ik en, vond het hartstikke leuk. Nou, hartstikke mooi. Ik wens je een hele fijne wedstrijd uh, vanavond. En uh, nou ja, uh, alles gekruist en uh, thumbs up en weet ik veel wat. En wie weet uh, gaan we dan toch nog door. Ja, dat hopen we dan maar. <laughs> ik ga mijn iPod nog even aanzetten op weg naar het stadion. Heel zo. goed. Pas tichelen, dankjewel. je uh. Johan, I feel fine. Nu krijg ik altijd al reacties op Crack the Playlist. Want uh, nou ja, het is toch de, de muzieksmaak van, uh, van iemand anders. Hè? Is toch, uh, ik bedoel, dat, dat is niet de muziek waar je dan zelf naar luistert. Dus dan, nou, dan, dan, dan leer je mensen een beetje kennen aan de hand van hun muzieksmaak. En uh, nu had ik al wel verwacht... Dat, uh, uh, dat, dat er ooit eens een keer een Crack the Playlist zou zijn... Ah, waar mensen niet meteen van uh, op de banken zouden staan. Uh, dat was in dit uh, geval het geval... <laughs> Best veel reacties, maar ook een paar positieve. Die mens, mensen zeggen van oh, wakker worden met punk, dat is ook wel een keer leuk. Nou, graag gedaan. Crack de playlist van Bas Stichler. Wat een herrie was het. We hebben trouwens nog een, uh, nog een verlanglijstje. Van, uh, van Crack the Playlist, mensen. We willen graag uh, deze hele sportzomer, het is Radio 1 sportzomer. heb je misschien wel wat van meegekregen... afgelopen week. En uh, vrijdag, toen zijn we begonnen, vorige week vrijdag. En uh, we willen eigenlijk deze hele sportzomer, die loopt tot, uh, tot 12 augustus uit mijn hoofd... willen we graag elke zondag een uh, commentator. Dus een, uh, een sportcommentator of een sportverslag geven. En uh, we hebben een aantal mensen op de verlanglijst staan... die, uh, die, nog niet, uh, die we nog niet echt te pak pakken hebben gehad... die nog niet uh, echt uh, ja, of gereageerd hebben... of nog niet echt een beslissing hebben genomen of ze het leuk vinden om dat te doen. Uh, bijvoorbeeld Frank Snoek zou ik erg graag willen hebben in de Crack the Playlist. Um, uh, Jack, Jack Vergelder zou ik ook echt dolgraag willen hebben. Um, en we willen ook graag Gio En uh, Nathalie, jij wil graag Sebastian Timmerman, geloof ik, hè? Ja, wordt geknikt. Waarom? Ben je verliefd op Sebastian Timmerman? Ja, je kunt niet met... Uh... nee Kom eens hier naartoe. <laughs> je wil Sebastian Timmerman? Sebastian Timmermans ja, ja. als, als uh, Crack the Playlist. Ja, weet je waarom? Nou Omdat ik echt... Zijn baan Het is echt de allercoolste baan van de wereld. Achter op de motor zitten? Tijdens de tour. Oké. Okay. Ja. Nou, bij deze is, de, is het verzoek neergelegd. Komt voor helemaal goed. Ja, ik ga het helemaal goed ja. komen? Oké, okay, cool. Nou, Crack the Playlist dus. Uh, ik, ik beloof, want dat heb ik moeten beloven via Twitter ook, dat er volgende week een rustigere variant is. Dus uh, we moeten even kijken of we een iets oudere verslaggever te pakken kunnen krijgen. Dan moet het vast helemaal goed komen. Zometeen in deel 2 van, uh, of in deel 3 alweer van dit programma, een nieuwe column van Pieter. Pieter Derks is dat. Die maakt voor ons altijd de column Pieter spreekt. Ferdinand is er ook weer. We gaan met hem praten over voetbal. Ja, en uh, we hebben een boel te bespreken. Want vorige week ik dacht, ik dan nou, als, als ik dan volgende week met Ferdinand praat, dan, dan, nou, dan zullen we wel een leuk gevoel hebben, een leuk gesprek praten over de kwartfinale. Maar nu praten we ineens over het naderende, naderende verlies en het naderende einde van ons EK. Dat allemaal zo meteen. En uh, Nathalie, die je net al even hoorde, die heeft een vader. En die vader heeft een, uh, ja, die heeft een kalknagel. En zij heeft hem ooit een keer, eens een keertje een cadeau gegeven op vaderdag: een uh, schuurmachine. En die twee dingen heeft de beste man op een of andere manier weten te combineren. Op welke manier, dat hoor je straks in deel 3 van 4-7. Nu eerst Bruce Springsteen.